Uw aandacht voor Feest voor Twee, een luisterspel van Gilles Koepa uit het Engels vertaald door Jan Christians in een regie van Frans Roggen.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 Gek, op karbonpapiertjes, ja, er zitten dan op deze bon terrein. Sommige zijn groter dan een kat. De meesten zitten in de kelder. Ah, het moet van die wetjes niks. Kom nou, Benny. Hou je hoofd bij wat er achter de muur ligt. Als we er doorheen geraken, ja. Maar wat doet die Barry de hele tijd? <laughs> nog niet. Nee. Ja, straks nog niet als het zo verder gaat. Hé, hey, Barry. Daar is het? Alles in orde? Hé, hey. ik mag toch wel even rusten, ja. We hebben niet veel tijd, man. Nee. Hey. maar wat ga je doen als ik daaronder door mijn benen zak, hè? Hm? Wat ga je dan doen? Oké, okay, oké, okay. neem je tijd dan.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 Hij wil dat we zijn handje gaan vasthouden. Ik zal wel gaan. Wat is er aan de hand? Geef me nog eens een En Nog een... En nog één. Zo. Dat zal wel houden. We zaten er bijna diep in. Bovenop me gevallen Niets gebroken? Nee. nee, ik denk van niet Maar ik kan me verdomme niet bewegen We halen je direct uit mm. uh. Ik ga het gereedschap uh. uh. Een beetje stil zeg Ik kan jullie tot hier horen Wat is er gebeurd? De tunnel is ingestort, Barry zit klem Wat? Hoe is het met hem? Helemaal in orde als we zijn armen vrij krijgen Ga ja, ik er maar nog door denk je? Ik weet het niet, we zitten geblokkeerd Grote kei of zoiets. Hey, misschien is het een van die Romeinse beelden die ze hier opgraven. Dat zou knap werk zijn. Oké. Okay. Nee. Nee, het gaat niet. Kan niks bewegen. Hou je dan stil. Mm. Echt eens zien wat het is. Mm. Het is iets stevigs. Zo'n houten balk. Of het... Nou... Een bom, een bom, en niet een plofte bom. Wat zag je? buiten. Dat ken ik. maar. God. Kom Laat het op. Laat het niet Laat Kom los. Laat het los. Laat het los. Laat het los. Laat het los.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 Jij moet me helpen, Sam. Wat? Zie je dit uitstel gaan? Wat? Een apotheek? Ben jij bedonderd? Je vooruit. Doe het. Kom aan, we smeren hem. Doe het, Sam. Nou, geef hem zijn zin dan maar. In orde. Waar moet ik snijden? Hier zo. Nooit kunnen denken dat ik in een apotheek zou binnenbreken. Daar. Mooi wel. Net wat ik nodig heb. Wat? Een stethoscoop. Dat is alles. Uh, uh, uh. Uh, uh... Mary. Uh, Mary. Uh, Mary. Uh, wie? Wie is dat? Oh, Jack Fenton. Ik dacht dat jullie er allemaal vandoor waren. Ik dacht dat ik helemaal alleen was. Mm -hmm. Ik schreef er maar en niemand antwoordde. Uh. Heb je een sigaret voor mij? Ja. Hier, alsjeblieft. Of, uh, zou het te gevaarlijk zijn misschien? Mm -hmm. Hier, één lucifertje zal de zaak niet maken. Mm.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 Ja. Wel, wat is er? Ben je alleen maar teruggekomen om hierbij mee te komen zitten? Nou, dit moet een soort systeem zijn met een klok. Door de val zal de werking gestoord zijn, maar... Nou ja, door een beweging kan alles terug beginnen functioneren. Oh, hier. ja, ja het werkt nog. Oh, haal me eruit! Eruit!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 Verwittig me als iets, voelt bewegen, hè. Ja. Die ja. ja. is verroest. Waar ga je naartoe? Olie nemen. Ja. Sorry. Wat dacht je, hè? Dat ik je zo laten stikken? Weet niets.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 Hoeveel heb je er nog? Genoeg om het uit te halen. Ja, Nou, dat is vermoedigend. Zo. Ja. Huh? Ja, dat zou je in een mijnschacht niet moeten proberen. Tja, daar heb je ook in gewerkt. Hm? Hmm, hmm. Ik zat dus drie volle dagen in pont en Main. Een halve mijl diep in de zwartigheid. Met een dode als gezelschap.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 Weet je wat ik toen aan het zingen was? T42, jongen. Ja. Hmm. Na drie dagen was je nog altijd aan het zingen. Ja, ik zweer je. Hmm. En geen water en geen eten. Niks. Was het er heet? Moordend heet was het er. Dus. Ja, ja.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 Ja? Kunnen we lekker delen. Ja. Er moet meer hefboomkracht komen. Ik ga je zien of ik een stuk buis kan vinden. Blijf niet te lang weg, Jack. Nee, nee. Tien voor twee, en twee voor tien. Dan, uh, uh, uh, uh.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 Schuift iets. Het is een bal. Ze kan daar beneden. Barry. Barry. Barry, jongen. Barry. Barry. Ben je... 41... Telefoon. 900. Hé, hey, hey, maar dat je komt jij. Je telefoon. Ga weg. Zie je dan niet dat ik hier slaap? Sta op. Je... Vooruit. Je mag hier niet blijven. Doe wachten. Nee, je moet hier weg. Vooruit. Ik kan niet. Voet. Voet. Je moet weg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 Ja. Kun je me geen kopje warme thee? Er is niks open nu. Vooruit, kom. Ja, jawel. Ik ken een cafeetje waar die van de vroeg komen. Krijg een kopje thee. Ja, ja, maar kom nou. Ja. Vooruit, recht. U, u bent lief, meneer. Een van de weinige vriendelijke mensen die ik ken. Wow, mijn voeten doen zo pijn. Gaat maar, alsjeblieft. Alsjeblieft. Iedereen sturen we altijd weg. Ei, hey, spek en boontjes, twee vleesgebak en chips. Is dat alles, schatje? Twee mal thee. Wat zeg je, schatje? Hij hey, vraagt je twee tees. Goed, Annie, ik kan het alleen afhoren. Hij is een goed mens. Ga zitten, Annie, en hou je kalm. Zijn zij met u? Ja. Het is een beetje gek, weet u. Niet gevaarlijk, alleen wat getikt. Twee is.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 Zover zijn we dan. Ja, Morris. Eer zo, meneer. Hier zo. Ik heb een plaatsje gevonden. Is deze stoel vrij? Jawel. Ja. Hé, huh? Morris? is huiswerk. Het was toch een feestje? Ik bedoel, je was er toch uitgenodigd. Dus ik vind... Oh. Wat is dat nou? Ja, ja. een van de weinige vriendelijke mensen die ik ken. Dat oh. ben du. Ja, je draait er ook zo omheen. Goed, morris, ik heb een scène gemaakt. En ik heb de stemming verknoeid. Plus zes uren lang speelbladen van Julian. Kom nou. Wie geeft er nou iets om dat soort muziek? Ja, ja een van de weinige goede. Suiker, alstublieft. Heer, mevrouw. Dank je, kindje, dank. Je. Ja, ik ga in ieder geval terug beginnen. Oh. Op zijn minst zou je je kunnen verontschuldigen. Vind je niet? En de platen betalen. Ik kan ook heel wat minder doen. Suiker voor u, meneer? Nee. nee. Nee, dat dank je wel. Zoet genoeg van jezelf, zou je zeggen. Ja, ik ga terug naar de flat. Oh ja. Wat doe jij? Ik blijf hier nog even. Weet orde. Van echt een goede soort, zijn wanneer dit bent u. Ja, ja, ja. Achter de groep gaat er nu vlug meer cafeetjes open, weet u? Ik ga een stevige drinken, ja ja. Oh, jij ook van een fijn drankje, liefje.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 Die waren Joden moeten ook nodig café houden. Ik haat die rot nee, even. Voor, voor geen miljoen ja. wil ik in die rotkroeg blijven. Voor geen miljoen. Je hebt weer veel te veel alcohol naar binnen, En ik ben zou nog niet willen. Voor geen miljoen. Hier, pak aan, goede chocolade. Schokolade. Nou, en ga nu oh, maar. Oh, ah, ze oh, zouden haar oh, nee. ergens moeten onderbrengen, zoiets.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 Ja. Kom jongen. dan ga je het pakken. Dat ding schiet er weer onder door. Kom zuster, kwam even vast. Hm? Zo ja, en nu ontleed mensen.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 Ja, hier, ja. ja. Hier, Kuts. Hier, pak aan. Ja, zo. En nu? Giet nu wat olie op die draden. Ja. Zo, ja. En nu moet je terugdraaien. Maar kalm aan. Ja? Ja, en nu even wachten. Ja. Je bent bang.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 Het is nog niet klaar. Ik heb het weggestopt. Buiten. Kan het nog ontploffen? Ja. bang. bang. <laughs> ah, wat We zijn erdoor. <laughs>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 Claire. Nou, we hebben toch allebei een bom gehad. Dat is al iets. Um, Claire. Claire. Zo. Veel tijd hebben we niet gekregen. <laughs> toch genoeg? Hm? Kom, ik ga niet maar. En jij? Nee, vooruit, ga, ga door, kom. Het staat vol mensen buiten.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 Ik ga naar huis. Tot ziens. Volgens. Allemaal zitten Er is niets te zien. Achterij. Achterij. Hé, hey, je vrouw. Hé, hey, daar. Wat doet u daar beneden? Ik ging. Ik ben... Hallo. Wie roept daar? Hier. Langs hier. Wat is er, man? Er ligt een dooie. Hier. Wat zei je daar? Er ligt een...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 de algemene regie was in handen van Frans Roggen.